Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamerleden Thieme en Ouwehand... en senator Koffeman van de Partij voor de Dieren... zullen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... niet de eed of belofte afleggen. Partijleider Thieme noemt het een toneelstukje... omdat ze de eed al heeft afgelegd bij de aanvaarding van haar ambt. De parlementariërs vinden niet dat ze trouw hoeven te beloven aan een persoon... als ze dat al aan de grondwet hebben gedaan. Eerder hebben de SP-Kamerleden Bashir en Karabulut gezegd... dat ook zij niet opnieuw de eet of belofte zullen afleggen in Amsterdam... maar zij zullen dan ook niet aanwezig zijn. Tieme Ouwehand en Kofferman zullen daarentegen wel bij de inhuldiging zijn. Het parlement van Cyprus stemt vandaag over het financiële reddingsplan. Daarin staat onder meer dat spaarders van Cypriotische banken... een extra belasting moeten betalen.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 En voor spaargeld daarboven 9,9 procent. Nu is afgesproken dat Cyprus mag schuiven met de percentages. In de sint pietersbasiliek is vanochtend de inauguratie van paus Franciscus. In Rome worden een miljoen mensen verwacht... onder wie staatshoofden en regeringsleiders. Namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander... en prinses Maxima aanwezig. De kardinalen, onder wie de Nederlandse kardinalen Eik en Simonis... zullen de paus trouw beloven.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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur alweer van Dit is de Nacht. We hebben nog een hoop te bieden aan u dit uur. We verplaatsen ons straks even naar België en Australië... voor een update van hulpverleners die daar actief zijn... en ook wat te melden hebben over de situatie in dat land. En van half zes tot zes nemen we in het kader van de Boekenweek... even de, de dag door met Bart van der Boom, schrijver... die vorig jaar de Libris Geschiedenisprijs kreeg voor zijn boek... Wij weten niets van hun lot... Uh, maar wat er ook nog steeds bezig is, dat is de halve finale in San Francisco tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek. Honkbal en het staat er niet al te best voor. Of uh, zie ik dat verkeerd? Theo Plasgaat van NOS. Nee, dat zie je goed. De finale is voor Nederland steeds verder uit beeld aan het raken. We zitten in de achtste gelijkmakende slagbeurt met de Dominicanen aanslag. Bij de voorsprong van 4-1 voor de mannen uit het Caribische gebied. En Nederland heeft het moeilijk. Hij heeft net moeten afrekenen met Pedro Strop en kennis moeten maken met hem. Het was een glanzend optreden van deze reliever die zelf persoonlijk verantwoordelijk was voor de 3-0. Drie keer kreeg hij de bal in de handschoen en gooide hem naar de eerste honkman. En daartussendoor nog een verdwaalde honkslag van Bernardina. Maar dat verontruste hem niet. En Nederland aanvallend kan dus weinig laten zien. Verdedigend hebben we een nieuwe werper gezien. Leon Boyd kwam erop. Deed het goed in die zevende inning. Werd eventjes niet goed gesteund door zijn veld. Door Tegada, op een tik van Tegada ging Provar in de fout met een verkeerde aangooien op het eerste honk. Het was de eerste en enige fout van Nederland in deze wedstrijd... waardoor hij op het tweede honk kwam. Maar voor de rest liep dat allemaal goed af. En nu kijken we dus in de achtste slagbeurt... naar het optreden van Loek van Meel Boomlangewerper. langewerper 2,15 meter 15 als ik wel ben. En hij moet nu de slagploeg van de Dominicaanse Republiek... verder van scoren zien af te houden. Dat gaat hem mogelijk wel lukken. Maar belangrijker is dat die voorsprong nog steeds op het bord staat van 4-1. En Nederland heeft nog maar één slagbeurt te gaan... De negende, om daar iets aan te doen. En uh, blijft het 4-1, dan wordt de gelijkmakende beurt niet meer gespeeld. Dan staat uh, de Dominicaanse Republiek in de finale. Ze zijn er dichtbij, het is nog niet gebeurd. Maar ja, als ik zou moeten gaan wedden... zou ik ook mijn geld maar gaan zetten op de Dominicaanse Republiek. <laughs> Dat zegt veel Theo Plaska. Dank uh, voor de NOS. Nick, uh, broer van een van de spelers die hier uh, in, de, in de studio zit. Uh, als jij thuis zou zijn en niet hier in de studio, was je dan naar bed gegaan? Dan was ik lekker mijn bedje ingekropen, ja. Ja, het is ja. voorbij? Ja, die kans was wel heel groot. Oké, okay. nou dat is, dat is toch jammer, want uh, nou goed, de kansen werden vooraf. Hè. Je zei zelf al, het wordt wel heel erg spannend. Maar had je, had je verwacht dat het, al, zeg maar, hè, dat het zo snel al redelijk besloten zou zijn? Ja, die kans was aanwezig. Maar de 4-1, ja, het is nog steeds niet slecht. Ik bedoel, ze hebben nog goede prestatie geleverd. Het begon ook goed met de 1-0 nog. Ja, nou, ze hebben verder te weinig geslagen. Te weinig geslagen. Ja, zo simpel is het eigenlijk ook weer met zo'n spelletje. Het is net als met voetbal. Je moet wel schieten. En bij honkbal moet je wel goed slaan, anders dan gebeurt er gewoon helemaal niet zoveel met die scoren. Uh, we gaan zo meteen eventjes naar uh, Australië en naar België voor, uh, voor de rubriek Focus op de Wereld. Hebben we hebben normaal om half zes. Maar schuiven we vandaag even een u half uurtje uh, vooruit. En dan horen we bijvoorbeeld wat daar uh, zich allemaal afspeelt in het nieuws. Maar ook wat de, onze focusgasten daar allemaal zelf uitspoken. Maar eerst gaan we de dag beginnen met een Day van Jamie Lydell. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Inderdaad, gesprekken met hulpverleners uit het buitenland en die vertellen ons dan wat gebeurt er ongeveer in het land waar zij actief zijn en wat doen ze daar zelf. En de eerste focusgast van vandaag, dat is Gerard Adriaanse uit Melbourne, Australië. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen, is het daar Zip? Uh, hier gaat het uh, heel goed. Nou ja, ik zeg heel goed, maar ondertussen zijn we aan het uh, verliezen met de halve finale uh, van de World Baseball Classic tegen de Dominicaanse Republiek. Dus daar zit wel een klein beetje verdriet. Maar, uh, ja, ik heb uh, net uh, meegeluisterd, dus ik heb dat wel meegekregen ook. Want ik was uh, bezig met het in elkaar zetten van de uitzendlobster als ik hier niet ben. Ja. Dus uh, met de koptelefoon op even meenemen van uh, jullie programma daar. ja. ja. Trouwens, ik zit nu even... Nick, Nick, wat is er nu allemaal wat hier in het stadion? Want ik zie allemaal vogels of zo. Wat gebeurt er nou? Ja, dit stadion dat, uh, ligt aan een, uh, aan een uh, baai. En uh, daar zitten heel veel vogels altijd. Er zit nu gewoon een zwerm van, uh, van 200 vogels... het uh, uh, vliegt daar door, <laughs> door heel het stadion heen. Ja, die wil er ook bij zijn. <laughs> Die willen meest smullen van het verlies van Nederland, denk ik. De gieren zijn dat. Gieren, ja, aasgieren. Want uh, hoe zit dat, Gerard? Is, is daar in Australië nog een beetje interesse voor, voor honkbal? Uh, ja, op, op zich wel, denk ik. Maar wij uh, zijn al, uh, Ik weet het niet precies wat honkbal betreft, maar uh, in Melbourne en uh, sowieso in Australië. Uh, ja, Australiërs zijn wel erg sportsminded. Dus. Uh, ja. ja, we zien altijd wel van alles aan de hand. Afgelopen zondag nog een, uh, ja, echt een tropische regenbui, terwijl het hier aan einde van de zomer niet geregeld had, en dat uh, tijdens de voorrondes van de, van de GP die hier in Melbourne plaatsvond. Mm. Ik snap het. Ja, hey, Gerard, kun jij eens kort uitleggen wat jij precies, uh, want je jij bent uh, een tijd geleden al uit, uh, uit Nederland vertrokken, 2007, uh, naar Australië om daar een soort uh, een christelijk radiostation te starten. Hoe hoe zit dat precies? Nou, ik, ik, ik ben al uh, langere tijd zendeling, maar ik ben uit, in 1996 uit Nederland vertrokken toen richting uh, Latijns-Amerika. Maar in 2007, uh, toen werkte ik bij een uh, christelijke organisatie vergelijkbaar met Transworld Radio, dat heet HCJB, en dat is uh, zenden uit via de Korte Golf. Toen ben ik, uh, op een gegeven moment hadden we toch zoiets van... nou. Uh, uh, het zou leuk zijn om iets anders te doen, waar we naar iets anders uit gaan kijken. En toen kwamen we hier terecht bij uh, Light of M. En Light of M is eigenlijk zeg maar, ja, de EO voor Melbourne, als je het zo zou kunnen noemen. Het is een, uh, een, een radio-station dat dus christelijke en niet-christelijke muziek uitzendt. Had er toen ter tijd uh, geen, uh, geen website in. Uh, wanneer was het project begonnen? Ik begon in 2011 hier. En uh, toen hadden ze nog geen website. Dat, die was niet echt actief en die heb ik toen helpen opzetten. En toen werd ik eind mei vorig jaar gevraagd of ik uh, mijn schouders wou zetten onder het uh, nieuwe digitale station. En uh, ja, dat is net zoiets als het 538 volgens mij in Nederland wil gaan doen uh, vanaf september. Die gaan ook uh, volgens mij DAB Plus gebruiken en dat gebruiken wij dus voor een uh, voluit christelijke uitzending uh, en dat is Light Digital en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Oké, okay. en, en is dat dan alleen maar muziek of wordt er ook nog uh, gepraat? Nou, wij, wij zijn wel een muziekzender, ja. Maar uh, we hebben ook wel programma's, dus s'avonds hebben we programma's, die zijn misschien in Nederland ook wel bekend. Focus on the Family bijvoorbeeld, dat is een heel bekend programma. Um, en wat, ja, wat bijbelstudieprogramma's. En ook een, uh, een plaatselijke preek hier uit, uit Melbourne... van even de christelijke kerken hier. Ja. Die zenden we om acht uur s avonds uit van maandag tot vrijdag. Dus, oh, okay. dus ook lekker lokaal, wat dat betreft. Is ja. het een beetje vergelijkbaar met hè, Korte Golf... wat we hier hebben, Groot Nieuws Radio in Nederland? Uh, ja, Light like Digital wel. En uh, ja, Light like FM'ers waarschijnlijk weer vergelijkbaar met de EO in die zin van dat we dus uh, gemixt, uh, we draaien Rihanna, maar we draaien ook uh, christelijke muziek, dus ja, ja. dat is een uh, goede mix. Dat maar een... Light like Digital inderdaad, de, de, waar, waar ik me dus op richt, uh, wij, wij zenden 24 uur per dag christelijke programmering uit. Dus ja. vooral muziek en ook programma's. Ja. En hoeveel mensen luisteren daar ongeveer naar? Uh, nou uit onderzoek is gebleken en dat is wel mooi want we zijn pas in december uh, 2010 begonnen met uitzenden. Uh, de eerste resultaten hebben we dat was in, in, nee, in november is dat uh, onderzoek gedaan, luisteronderzoek en dat bleek uit dat we, uh, hoe moet ik het goed zeggen, we hebben wekelijks 74.000 luisteraars ja. en per maand uh, meer dan 150.000. Dus, uh, dat is voor ja, iets uh, dat zeven... is onafhankelijk onderzoek. Ja, dat is niet slecht. Nee, voor een beginnend christelijk Braille-seizoen is het inderdaad uh, bemoedigend. Ja, ja. Hey, ik zie hier uh, op tv zie ik wat vogels op beeld vliegen. Dat doet me even denken aan, aan de PVV. <lacht> Misschien een beetje Bruggetje. maar die zegt: Het wilde is, uh, Geert is uh, pas bij jullie langs geweest, toch? In Australië? Ja, inderdaad. Ja. <lacht> Hoe is dat uh, verlopen? Want daar dat, dat was natuurlijk een hoop over te doen. Dat hij eerst uh, niet mocht en toen weer wel en toen werd het weer aangevochten. En uiteindelijk is hij er dan toch gegaan en zat er ook flink over te twitteren. Is, is, leefde dat nog een beetje daar in Australië? Nou, ja, je zag hem wel een paar keer voorbij komen zo. Ja, is hier zoals ze hier besef, kijk, in Nederland, ook in Duitsland is het toen gezegd, ja, dat een multiculturele samenleving is mislukt volgens mij, uh, werd dat toen in Duitsland gezegd door, uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, Angela Merkel? Die bond, Ja. En uh, ja, Goed, hier, hier is eigenlijk de, de, de multiculturele samenleving wel gelukt, als ik het zo bekijk. Ik bedoel, wij komen hier in, uh, ik bedoel, in, in, in Australië. Kom je komt allerlei soorten mensen tegen, overal vandaan, uit de hele wereld. Ja. En uh, ja, die leven gewoon goed samen. Zeker in een stad als Melbourne, dat is toch een stad van meer dan 4 miljoen inwoners. En uh, ik weet niet, ik geloof dat in Australië 20% van de bevolking niet in Australië geboren is. Dus ja, dat geeft wel een aantal immediatuur die plaatsvindt en plaatsgevonden heeft. Maar ja, wat, wat, wat, wat ja. kwam hij daar nou dan doen? Kreeg hij dan wel horen in Australië, Gert Wilders? Nou, het was ook nog wel een beetje moeilijk voor hem volgens mij, Want Hij was op zoek naar een, uh, een plaats in Perth om te spreken. Maar het, ja, hij kon toch geen, geen zaal huren of zo. En toen kwam hij dan nog weer ergens anders, naartoe. toen kon hij ook niet uh, zijn verhaal kwijt. Dus ja? Ja. En toen kreeg ik nog een uh, interviewer uh, op de televisie. Ja, goed, in Nederland kent hij ze wel natuurlijk, maar hier niet. En dat is een man die, is nogal, die kan nogal laconiek uit de hoek komen. En die, uh, ja, die, die leggen hem toch nogal wat vuur aan de schenen. Dus, uh, ja, goed, hij heeft het niet uh, makkelijk gehad. Nee, nee, nee. Maar het is. Uh, ja, goed, ik bedoel, er, er is natuurlijk wel wat te zeggen voor standpunt. Het is alleen. Ja, is natuurlijk. Ik kan, ik kan volgens mij, het, is, het, het, het, het wordt moeilijk als je het uh, alleen maar over één onderwerp hebt eigenlijk. En, uh, ja. Zo, ja, dat, zo komt hij bij mij wel eens een beetje over, maar ik, bedoel, ik snap, snap zijn standpunt. Ja. En, uh, ja, bedoel. Duidelijk. Even, even uh, terug naar jouw eigen week, Gerard. Wat, wat is, ter afsluiting, wat staat er op het programma voor jou de komende week? Nog iets bijzonders of gewoon de reguliere uitzendingen? Wat de, wat de uitzendingen betreft hebben we speciale preken voor, uh, voor Goede Vrijdag en voor, uh, voor Paasmaandag, uh, die heb ik er ook al ingezet. Ja. En dan, uh, ja, voor de rest is het voor mij op dit moment afronden, omdat we dus uh, half april naar Nederland komen. Dus, uh, Oké, okay. ja. dan, uh, dan kom je weer even terug in eigen, op, op, op eigen bodem. Ja, we komen voor twee maanden langs, dus dat is wel leuk, dus uh, bijna drieënhalf jaar geleden. Dus dat is wel een keer tijd. En dan maak je de inhuldiging ook mee? Van de, van nou ja, de, van dat de is de ook wel apart. Toen kwam ik, ja goed, twee jaar maakte dat natuurlijk pas later bekend. Toen hadden wij de tickets al gekocht. Want wij, uh, ja, wij hebben dus ook op Aruba gezeten. En daar hebben wij ook, een, uh, hebben wij ook mensen die ons ondersteunen. Dus uh, daar gaan we ook langs. De, onze vlucht is op 30 april vanuit Amsterdam. En ik wist nog uit 1980 dat de invuldiging altijd in Amsterdam plaatsvindt. Dus dat is nog op zich wel grappig. Mm -hmm. Dus op de ochtend van de invuldiging dan, uh, vliegen wij richting Aruba. Ja. Mm, dus dat ga je net missen. Maar goed, de aanloop maken we inderdaad wel mee. Waarschijnlijk weer met de Oranje Vla en, uh, en alle documentaires. Ik zag dat de EO ook nog in het iets komt van Bedankt Beatrix of zo vanuit Carré. Zoiets. Dat kunnen we dan ook zien. Ja. Leuk. Hé hey, Gerard, dankjewel voor de update even vanuit Australië. Ja. En een hele fijne ja. dag gewenst daar. Ja, oké. Okay. Dank, dankjewel. Uh, voordat we naar uh, de tweede focusgast gaan, die komt uit België iets minder ver. Ben ik even benieuwd, uh, Theo, als je nog meeluistert. Wat, uh, ik, ik zag net twee of van dingen. Er werd volgens mij een, uh, hoe heet dat? een, een, een catcher die werd uh, flink geraakt of zoiets. Ja, die werd uh, geraakt en die uh, raakte licht geblesseerd. Maar uh, hij geeft natuurlijk niet op. Hij wil uh, deze wedstrijd uitspelen. En hij weet dat hij heel dicht bij de winst is, want uh, we zitten in de negende. En laatste slagbeurt voor Nederland. Andrew Jones heeft een slag gehad. Toch een beetje falend vanavond uh, met slechts één honkslag. Waar hij zo normaal wel weet te raken, deed hij dat uh, vanavond niet. En twee man uit inmiddels met de derde man die nu aan slag staat. En als dat drie slag wordt of hij gaat gewoon uit op een honk... dan is de wedstrijd afgelopen op het gooien van de nieuwe werper Fernando Rodney. Die strop heeft ook maar één slagbeurt gestaan. En Rodney mag het nu afmaken voor de Dominicanen. Dolle vreugde al in de dugout. Ze weten dat de finale bereikt is. Dat gaat bijna niet meer mis. Dat kan niet meer mis, want Nederland staat achter met 4-1. En die negende slag. Slagbeurt. Daarin scoren ze niet. Twee man uit. schoopaanslag. slag. Die inmiddels op twee slag en twee wijd staat. En hij krijgt nu ook de derde slag. En dat betekent inderdaad het einde van de wedstrijd. Dolle vreugde bij de Dominicanen die naar boven wijzen. En die het feestje vieren op de heuvel. Want zij gaan naar de finale. Zij winnen met 4-1 en spelen tegen Puerto Rico. En voor Nederland is de droom uit. Is het sprookje uit. Nederland fantastisch gepresteerd op deze World Baseball Classic. Niemand had gedacht dat ze zo ver zouden komen tot de halve finale. En dat ze in de halve finale ook nog ver gekomen zijn had ook niemand verwacht. Want tot aan de vijfde inning ging het goed. Stond Nederland voor met 1-0. Verdediging ging het goed. Maar toen ging Mark wel, de startende werper, in de fout. En dat werd niet meer goed gemaakt. Van 1-0 achter kwamen de Dominicanen met 4-1 voor. En aanvallend stelde Nederland daar te weinig ook tegenover met slechts vijf honkslagen. En dan win je niet van dit hele goede Land. Maar respect voor het Nederlands team. Promotie voor het honkbal in Nederland en op de wereld. Nederland heeft zijn visitekaartje afgegeven. Maar ze gaan niet naar de finale. Ze verliezen met 4-1. Dank. Theo Plas gaat de hele nacht de verslag gedaan van de NOS. En heeft ons goed op de hoogte gehouden daarmee. Nick, het is voorbij. Ja, helaas. Dat is alles wat er van te zeggen valt. Helaas. Wat gebeurt er nu in zo'n team? Uh, nou, ik denk dat ze trots kunnen zijn op de prestatie die ze hebben neergezet. En uh, ik denk dat ze hier uh, mooi op voor kunnen bouwen voor over vier jaar. Kijken of ze dan wel de finale kunnen halen. Maar is dat ook de sfeer die straks in de kleedkamer heerst? Of hadden ze toch wel stiekem meer gehoopt? Nou, er is nu nog even teleurstelling. Maar uh, een nachtje slapen en dan, uh, dan zijn ze allemaal wel weer tevreden. Ja, zijn ze allemaal net zo nuchter als jij? Ja, ze zullen wel moeten. Hè. De volgende wedstrijden staan er weer op de stoep. Ja, gaat dat zo snel? Ja, sommige jongens moeten morgen alweer spelen. Een aantal vliegen terug naar Nederland en die spelen dit weekend weer. En dan gaat het gewoon weer verder. Life goes on. Ja. Zo gaat het. Nou, we danken in ieder geval ook voor, jou, voor jouw bijdrage vannacht. Om even commentaar te leveren. Misschien straks even bellen nog met je broer. Ja, even. Voordat ik ga werken kan het wel even. <laughs> Want je moet gewoon straks, even voor de duidelijkheid, je geeft les en je moet straks gewoon weer les geven? Een korte over acht dus de eerste les. Dat ben je. Ja. En trek je dat? Ik heb geen keuze. <laughs> nou, je doet alsof we je verplicht hebben. <laughs> nou. <laughs> maar dat, dat, Je gaat gewoon de hele dag door nog ook. Tot z'n tot, tot, tot geef jij les. Ja. Nou, dat vind ik eh, respect. Ik duik toch even een beetje nog, wat na de uitzending. Nou, dat is goed om te horen. Maar goed, ik ben dan ook geen pitcher. Uh, straks <lacht> hebben we nieuws uit, uh, uit België. Er is een andere focusgast. Uh, of sterker nog, laten we dat maar even meteen doen, want de tijd gaat al zo hard. En we hebben zometeen ook nog een schrijven met wie we het nieuws van de dag toenemen. Dus even kijken, wie hebben wij in België aan de lijn? Dat is Herman Spaargaren. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zover is het niet, uh, België. We hebben wel eens uh, focusgast van verder. Maar toch is het ook weer een klein beetje altijd een andere wereld. Het, uh, het Vlaanderen, waar jij ook uh, woont. Uh, uh, ja, ik kan me niet, bijna niet voorstellen dat jullie ook nog een beetje met honkbal zijn bezig geweest vannacht. Nee, totaal niet. Ik wist niet eens dat Nederland dan goed in was. <laughs> dat, dat zegt al wat. Ja, of, ja. Of, of, of ben jij gewoon ook sowieso geen sportfan? Oh nee, ik volg uh, voetbal een beetje, maar uh, ook alleen maar als ik hoor dat er wat gewonnen wordt. Maar voor de rest uh, ben ik niet echt een sportman, nee. Nee. Je hebt meer van de zending? Ja, ja, ja. Zending is mijn leven. Ja, ja, ja. Dat klopt. Is jouw leven. Hè? En wat, wat wel heel erg in het nieuws is momenteel in, uh, in België, dat is natuurlijk het, uh, het gedoe rondom de pauze. Kan bijna niemand ontgaan zijn de afgelopen weken. Uh, merk je daar veel van in, uh, in jouw omgeving? Ja, dat is hier vrijwel dagelijks in het nieuws. Dat is eigenlijk een hot item. Nog Omdat, steeds? Uh, dan merk je. Ja, nog steeds. Dan merk je eigenlijk dat België toch wel een katholiek land is geweest, toch in ieder geval. Want uh, dat pakt het nieuws enorm op. Ja, er wordt nog elke dag wordt er nieuws over die paus uh, gegeven. Maar uh, nou, wat hebben ze nog voor nieuws nu dan? Ja. Want hij is nu gekozen. Hij is, nu gekozen. Uh, hij is uh, net dan een beetje een soort van, uh, van start gegaan. Uh, wat, wat, wat is er nu nog te melden? Nou, bijvoorbeeld gisteren dat hij een vrouw kuste, dat is heel bijzonder voor een paus natuurlijk. Hè. En uh, zo elke dag doet hij wel iets, waardoor hij toch weer in het nieuws terugkomt. Want we willen ja, vooral hier graag weten of hij verandering in de katholieke kerk gaat brengen. Dus dat is eigenlijk steeds de vraag. En, en... elk signaal dat daarop wijst, dat uh, komt in het nieuws. Ja, en, en wat is tot nu toe de, de analyse? Brengt hij verandering? Ja, nou, dat is men verwacht dat hij verandering gaat brengen. Dus uh, alle hoop is erop dat er verandering in de kerk gaat komen. Omdat in België verlangt men dat wel en denkt men dat dat de enige mogelijkheid is... om de, om de katholieke kerk weer populair te maken. Maar uh, ja, de vraag blijft nog steeds open op dit moment. Ja. En, en wat jij zegt, België, een katholiek land. Is het zoveel katholieker dan, uh, dan Nederland? Uh, eigenlijk ja, nog, nog geen uh, tien jaar geleden was uh, meer dan 70% katholiek. Uh, ietsje langer, misschien 15 jaar geleden, 90%. Dus ja, uh, dat zit helemaal in de cultuur ingebakken. Maak jij dan nog wel kans als, als protestante zendeling? Nou ja, je maakt in zoverre kans. Uh, wij zijn hier uh, om, om de evangelische gemeente... Ja, te dienen en uh, te helpen om te blijven voortbestaan. En nu zijn we langzaam aan het groeien, natuurlijk tegen de verdrukking in. Uh, vooral omdat de katholieke kerk eigenlijk enorm aan het afkalven is. En uh, ja, goed, voor ons is nu een periode dat het allemaal een beetje groeit en vooruit gaat. Hè. Ja, is dat zo? Groei groeit de kerk? Ja, ja, ja, de evangelische kerk is nu aan het groeien. Eigenlijk zelfs spectaculair, maar dan gaat het vooral om de... Allochtone gemeentes. Er zijn ontzettend veel allochtone gemeentes. Meer dan duizend in Brussel. En ook al, al zo in rond die, dat aantal in Antwerpen. En dan door het hele land heen komen er steeds meer van die allochtone kerkjes. En wat, wat voor aantallen spreken we dan over? Maar, hoeveel protestanten zijn er in, in België? Uh, dus in evangelisch 2000, 2009 heb ik een, een, een, een cijfer van 105.000. Maar dat moet in die tussentijd dus al behoorlijk weer gestegen zijn. Ja. Dat is. Uh, dat is uh, inderdaad best, zijn, want even voor duidelijk, hoeveel mensen wonen er ook weer in België? Uh, 11 miljoen, dacht ik zo'n beetje. Oké, okay. dus er is nog genoeg uh, potentiële groei te verwachten. <laughs> ja, ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, je bent uh, geloof ik nog niet uitgevonden? Gaat... Nee, het gaat voorlopig met kleine aantallen steeds. Hè. Iedereen. Uh... Kijk, in onze gemeente ben ik nu bezig om uh, aan één iemand te. Ja, want zeggen we ervoor we de studies te geven. En dat is iemand die zich met Pasen laat dopen. Ja. Dus ja, dat is per jaar is er dan eentje bijgekomen. Langzaam maar zeker. Ja, ja zo is het. Hè. Langzaam maar zeker. Ja. Staat, er, ja. staat er bij jou nog iets, iets bijzonders op de planning de komende week? Uh, de komende week? Ja, nou ja, we hebben um, uh, voor de komende week uh, de doopdienst uh, met en dat is met Pasen, dat is al ietsje later, hè. doopdiensten, trouwdiensten, uh, we gaan uh, uh, verhuizen van Gistel naar Gerardsbergen. Dus ik heb hier acht jaar gewerkt en uh, we gaan het uh, ja, hier afronden, want ik heb hier een opvolger getraind en dan gaan we in Gerardsbergen beginnen en dan gaan we dan voor een periode van zeven jaar ook weer werken. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat, uh, Herman, dat uh, veel focusgasten die ik spreek, die zijn dan heel ver van Nederland. En die uh, voelen zich ook niet, niet echt meer verbonden met Nederland. Maar ja, voor jou is het een, uur, een half uurtje rijden en je bent gewoon weer eigenlijk uh, bij het thuisfront. Uh, uh, hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Ben je ze maar echt verwijderd van waar je, waar je vandaan komt? Of, uh, of ga je nog regelmatig op bezoek bij al je kennis en, uh, en familie? Uh, nou ja, wij, wij wonen en leven hier nu 18 jaar en uh, ja dan begin je natuurlijk toch de band met Nederland uh, ja, wat kwijt te raken. Hè? Dus ik, ik ben nu niet echt meer een, een Nederlander, zo kun je me nu op dit moment niet meer noemen. Uh, ik ben nu zo'n halve Belg geworden, alhoewel de Belgen mij nog een verschrikkelijke Nederlander vinden. Een verschrikkelijke Nederlander of een verschrikkelijke Nederlander? <laughs> nou, ja. Een echte Nederlander. Ik bedoel, ik hoef maar één zin te zeggen of iedereen weet ja. dat je Nederlander bent. Nee, het is ja. De zachte geest is in... hem jou nog niet ingeslopen? Nee nee, nee, nee, nee. Nou, hoewel als ik in België spreek, dan uh, hou ik er wel rekening mee. Dan, uh, dan, dan maak je de switch even. Hè. Ja? Jij kunt hem aanzetten? Ja. Ja, ik kunt hem aan en uitzetten, alhoewel het dan nog steeds uh, opvalt dat je Nederlander bent, hoor. Dus dat, dat verlogen je niet. Nee, precies. En, ja. en komen dan ook de allees en de, en de amusant en, uh, en dat soort woorden tevoorschijn? Dat gebruik je wel, hè. Dat is vanzelfsprekend. <laughs> Omdat sommige dingen... Ja, dat is hier gewoon uh, vanzelfsprekend. Dat je zo zo voor een tasje koffie, hebt. Dat is een vanzelfsprekendheid. Ja, wat nou, eh, niet... Uh, dus wat niet meer vanzelfsprekend is dat, is, dat is voedsel. Want ik las afgelopen week dat er meer mensen in België naar de voedselbank gaan dan naar de Tweede Wereldoorlog het geval was. Ja, dus in de kerk in waar wij ook uh, gaan werken, daar is een uh, voedselbank aan de kerk verbonden. En uh, er is een enorme groei van de armoede. mensen die onder de... Onder de armoedegrens zitten. En er zijn steeds meer mensen die voedselpakketten nodig hebben. Maar ja, dat is enorm aan het groeien hier in België. Maar dat is vrij extreem. Want we hebben hier in Nederland natuurlijk heel, uh, bijna overal als crisis. En hier in Nederland is het dan stijgende werkloosheid. Maar, maar zoveel mensen die echt naar de voedselbank moeten. Dat is, dat is, wel, dat is echt wel een historisch uh, slechte situatie, zeg maar. Ja, maar wij hebben dat toch al uh, ja, de laatste vier jaar uh, enorm zien groeien. We hebben dat wel aanzien komen. Er is enorm veel verborgen armoede in België en dat, uh, dat is op dit moment alleen maar erger aan het worden. En heeft dat ook Zoals nog te maken, te maken met, met, met de wat instabiele politieke situatie? Uh, goh, of dat per se de instabiele politieke situatie is, op, op dit moment voelen wij niet dat België in, uh, instabiel politiek is. Voor ons is dit nog redelijk stabiel. Ja. Uh, maar goed, er moet steeds meer bezuinigd worden en dus in plaats van dat mensen ietsje meer krijgen, krijgen ze steeds ietsje minder. En het was al slecht voor de armen, voor de voor de lagere, voor de mensen met de lagere inkomens was het al slecht. En voor mensen met uh, pensioenen is het hier ook behoorlijk slecht. Dus ja, dat, dat is aan het groeien, dat is steeds erger aan het worden. Maar jij leeft, als ik het goed begrijp, van, van giften uit Nederland? Dat klopt, ja. Nou, voor, uh, voor twee derde ongeveer giften uit Nederland... en voor een derde langzamerhand van giften uit België, ja. Oké. Okay. En dat, uh, dat, dat blijft nog wel gewoon op peil? Ja, dat blijft hetzelfde bedrag. Maar goed, de kosten stijgen. Dus uh, ja, het wordt, het wordt uh, minder om van te leven. Maar wij redden ons gelukkig nog. En we hebben de laatste tijd uh, van onze vrienden eigenlijk allemaal weer een beetje extra gekregen, waardoor we het weer, we weer aankunnen, ja. Ja, maar dus ook bij de familie Spaargaren... wordt de broekriem een beetje strakker aangetrokken? Ja, hij is uh, steeds strakker aangetrokken, ja, ja. Dat is wel waar, ja. Okay. Dank voor de update uit België, Herman Spaargaren. Zeg bedankt, hè. Tot ziens. Hè. Tot ziens. We gaan er eventjes uit uh, met, uh, met de muziek en dan... of uh, voor de muziek. En daarna zijn we, met u terug, uh, zijn we voor u terug met schrijver Bart van der Boom... die vorig jaar de uh, Libris-boeken... Uh, prijs won voor zijn, uh, voor zijn boek. Hij geeft vanavond een lezing over zijn boek Wij weten niets van hun lot. En straks uh, neem ik met hem eventjes uh, deze dag door. En dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Maar uh, wees niet bevreden. We om nog zeker een half uur te gaan voordat uh, NOS het weer van ons overneemt. Nu even muziek van Andy Burroughs. Because I know that I can. I wait forever to tell you what's wrong I'm hey. In the silence of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours, to the earth. I can hear your heartbeat, Chris Ray. En het is uh, zes minuutjes, bijna zeven minuutjes over half zes. De laatste 25 minuten van het programma Dit Is De Nacht. En die brengen we door met een schrijver. En dat is niet de minste schrijver. Dat is namelijk Bart van der Boom. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Jij won uh, vorig jaar de Libris Geschiedenisprijs voor jouw boek. Wij weten niets van hun lot. Ja. Uh, uh, welke waarde heeft die prijs? Ik moet zeggen, maar nou moet ik ook gelijk toegeven... ik ben niet een enorme boekenworm. Ik ken de prijs niet. Wat, wat betekent zo'n prijs precies voor jou? Uh, nou, het is, het is voor geschiedenis... is het um, uh, denk ik wel de... Is de grootste prijs die je kan winnen. Gewoon puur financieel. Um, en... Het is wel een redelijk prestigieuze prijs. Um, hij is bedoeld voor um, serieuze geschiedschrijving. Maar tegelijkertijd is hij ook bedoeld voor uh, serieuze geschiedschrijving die geschikt is voor een groter publiek. Dus als je de bedoeling hebt om niet alleen je vakgenoten aan te spreken, maar ook een groter publiek, en dat heb ik wel, dan is het wel een mooie prijs om te winnen. Dat klinkt als een, een grotere waardering. Kon je niet krijgen voor jouw boek? Nee, dat is wel. Nee, ik was ook, uh, ook zeer vereerd. Ja. Wij weten niets van hun lot. Heet jouw boek. Kun je kort vertellen waar dat boek over gaat? Het boek gaat over de vraag... Uh, wat gewone Nederlanders, gewone mensen... tijdens de oorlog, tijdens de bezetting... Uh, dachten over en wisten van de vervolging van de Joden. Dus ja. het gaat over... Dus het gaat, uh, de, de belangrijkste vraag is zeg maar de, eer, de eeuwige vraag... hebben uh, we nu eens bewust of niet? Mm -hmm. En uh, daarnaast is het de vraag hoe mensen destijds tegen die jodenvervolging aankeken. En vond, waren ze erbij betrokken? Uh, waren ze onverschillig, ja of nee? Um, ja, dat soort vragen. Ja, en dat heb je dan gedaan aan de hand van een hoop dagboeken. Hè? Want ik, ik moet zeggen, ik ben een, een vrij, uh, ik, ik ben een vrij jong... ik heb helemaal niets uh, van, die, uh, van die oorlog in ieder geval meegemaakt. Uh, nee? ik, ik, ik moest eigenlijk, toen ik een beetje dat, uh, dat zag over dat boek... en, en de inhoud, denk ik... Huh, was dat niet duidelijk dan, dat er zo'n enorme holocaust plaatsvond... Uh, maar dat, dat blijkt dus een heel genuanceerde kwestie te zijn. Ja, <laughs> het, is, het is zowel een, een genuanceerde kwestie als een gevoelige kwestie. Dus dat is een, dat is een interessante combinatie. Ja. Um, um, ja, kijk, wat iedereen weet, dat is dat, uh, dat de Duitsers Joden haten, dat Joden vervolgd worden, dat ze beroofd worden, dat ze, dat ze de sterren moeten, uh, dat, dat weet natuurlijk iedereen, want dat gebeurt ook gewoon op straat. Dat kun je zien en daar wordt ook heel veel over gepraat. Precies, dat is dan de publieke holocaust, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, nou ja, kijk, normaal gesproken verstaan we onder de holocaust... de, zeg maar, systematische moord ja. op, uh, op joden tijdens de oorlog. Ja, okay. um, en Dus je zou kunnen zeggen, je hebt, je hebt vervolging, je hebt holocaust... het ligt een beetje aan hoe je dat allemaal wilt definiëren. Mm -hmm. In ieder geval, zeg maar, wat, er, wat het mysterie een beetje is voor de tijdgenoten. Um, en waar ook de vraag uh, of we dat nou geweten hebben of niet heel erg op slaat is... Of men zich realiseerde dat de joden die werden gedeporteerd, dat ze gedeporteerd werden, wist ook iedereen. Maar of men zich realiseerde wat er met de joden die naar Polen gestuurd werden gebeurde. En in het geval van de uit Nederland gedeporteerden is de werkelijkheid dat ongeveer driekwart van hen direct bij aankomst werd vermoord. En de vraag is in hoeverre mensen zich dat realiseerden. En die vraag, die beantwoord jij in jouw boek naar aanleiding van 164 dagboeken. K ja. Kun je er iets van, uh, van zeggen, aan conclusie, zonder dat je meteen heel je boek uh, prijs geeft? Nou, nou, het boek is al lang uit. Dus... <laughs> <laughs> dat ah, ja, goed, het ligt nog steeds in de winkels, denk ik. <laughs> zeker, zeker. Um, um, nou, het, het antwoord is, is een beetje ingewikkeld, maar is wel uit te leggen. Je zou kunnen zeggen, dat mens, wat, wat de bedoeling van de Duitsers is, dat weet iedereen wel. Uh, kijk, de Duitsers zeggen zelf met enige regelmaat uh, dat ze de Joden willen gaan uitroeien. Um, uh, en vernietigen en ze sluigen regel op dreigende taal uit. Dus dat de Duitsers de Joden niet naar Polen vervoeren om ze daar goed te gaan behandelen. En ook niet om ze daar gewoon onder normale omstandigheden te werk te stellen. Zoals de Duitsers tegelijkertijd ook zeggen. Dat snapt kijk, dat iedereen. Dat, dat verhaal, dat, dat, dat geloof ik, dat, dat, dat, dus het is duidelijk dat, dat, dat het in Polen niet best zal zijn, dat weet iedereen. Ja. En, en de meeste mensen snappen ook wel... dat de droom van de Duitsers is... een wereld zonder Joden. Dus dat de bedoeling is... dat die Joden op den duur verdwijnen... dat weet iedereen. Wat mensen zich niet realiseren... is hoe dat in de praktijk gaat. En vooral hoe snel dat in de praktijk gaat. Dus wat mensen zich voorstellen... want iets weten doen ze niet. Veel harde informatie is er niet. dus Het is allemaal maar, maar vermoedens. Maar wat mensen zich voorstellen is dat de joden in Polen, uh, dat de gezinnen uit elkaar worden gehaald. Uh, dat mensen heel hard moeten werken, harder dan ze vol kunnen houden. Dat er geen fatsoenlijke verzorging is en slecht eten en, en misschien wel slaag enzovoort. Dus dat, is, dus dat is een heel gruwelijke voorstelling. En men gaat er dus vanuit dat op den duur er daar veel mensen gaan sterven. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is heel vreselijk, maar het is iets anders dan de werkelijkheid... dat, dat de meeste mensen bij aankomst worden gedood... Ja. En, en dat doet er in zoverre toe... Eh, dat mensen destijds er tegelijkertijd van uitgingen... dat de oorlog nog maar heel kort zou duren. Dus iedereen denkt alsmaar... de oorlog is over een paar maanden afgelopen. En dat betekent dat men toch de risico's van deportatie... fundamenteel verkeerd inschat. Dus mensen denken... oké, okay, die Duitsers die voeren de Joden naar Polen... om ze daar heel slecht te gaan behandelen. En, en ze hopen ook dat die mensen op den duur doodgaan... Maar over een paar maanden is de oorlog afgelopen en dan komt dus een aanzienlijk aantal van die mensen weer terug. Ja, zonder idee te hebben dat dus driekwart gelijk bij aankomst al wordt vermoord. Precies, dus, ja. dus, dus de werkelijkheid, namelijk dat verreweg de meeste mensen die in die trein stappen een paar dagen later al dood zijn. Dat, dat weten mensen niet sterker nog, de meeste mensen kunnen zich dat helemaal niet voorstellen. En dat is wel van belang om te snappen waarom mensen deden wat ze deden. Ja, want als je, als je dat niet zou weten... dan zou je de, het, het volk zeg maar, kunnen verwijten... Uh, een, soort, een soort bijna ja, een passieve houding. Nou ja, kijk, die, die passieve houding... kun je de niet-Joodse Nederlanders nog steeds verwijten. Want uh, de meeste mensen um, uh, verzetten zich natuurlijk niet sterker... nog de maatschappij heeft op allerlei manieren... Uh, aan die moord meegewerkt. Um, um, de, dus, dus dat blijft een verontrustend verhaal. Maar... Um, die passiviteit wordt wel wat begrijpelijker als je het zo ziet. Omdat het dus voor de mensen destijds niet heel duidelijk is of verzet wel de verstandigste strategie is. En dat zie je aan de slachtoffers zelf. Um, onder die dagboekschrijvers zitten, um, zitten 53 Joodse dagboekschrijvers. Mm -hmm. En nogal wat van die Joodse dagboekschrijvers die worstelen heel erg met de vraag of ze nou moeten onderduiken of niet. Er zijn nogal wat mensen bij die kunnen onderduiken. En die weten helemaal niet of ze dat moeten doen. Sommigen doen het uiteindelijk ook niet. En dat komt precies doordat zij die risico's verkeerd inschatten. Ja. Omdat zij denken: als ik ga onderduiken. en ik word gepakt. dan ben ik een strafgeval. Dan ga ik naar Mauthausen. Zeer gevreesd concentratiekamp. Iedereen kent Mauthausen. En, en, en dan ben ik er zeker geweest. Mm -hmm. Terwijl als ik ga, dan wordt het ook heel zwaar. Maar dat hou ik wel. Een tijdje vol en dan is de oorlog afgelopen. Ja, dus mensen dus, namen beslissingen met, met eigenlijk de, de verkeerde argumenten, of eigenlijk met een gebrek aan kennis? Met een gebrek aan kennis, precies. Ja. Dus dat mensen wel, wel vermoeden dat het allemaal heel erg zal zijn, maar niet weten wat er gebeurt, dat doet het dus toe. Ja. En, en bij, de, bij, bij de Joden zie je dat heel sterk dat dat zo is, dat, dat ze daar uh, dat ze op basis van die verkeerde inschatting handelen. Um, en het is heel waarschijnlijk, het is speculatief... maar het is ook heel waarschijnlijk... dat dat voor sommige niet-Joden ook geldt. Ja. En dat, hij, dat hij ook dacht van... ja, ik kan nu wel... Um, mijn Joodse buurman... Uh, onderdak verlenen. Uh, maar dat is voor mij heel gevaarlijk. Dat is voor mijn gezin heel gevaarlijk. En dat is misschien voor die buurman ook wel heel gevaarlijk. Ja. En uh, kijk, als, de, als de buurman kan twijfelen... of het wel verstandig is om onder te duiken... is het niet zo raar dat eventuele helpers... Er ook aan twijfelen. Ja. Wat niet wegneemt dat er natuurlijk ook veel mensen zijn die hoe dan ook nooit Joden hadden geholpen. En mensen zijn ook bang en mensen zijn ook onverschillig en egocentrisch. Dat is natuurlijk een hele gehakte bal van ja. verschillende elementen. Er, er is maar... in ieder geval de conclusie dat, dat er een grote nuance is. En, en dat is dus ja. uh, te lezen in, jou, in jouw inmiddels bekroonde boek. Maar ook geef je daar een, een lezing over uh, vanavond? Is dat? Um... Uh, wat ik ook nog even benieuwd naar ben, uh, is, is jouw aandeel verder in, in de boekenweek... en ook over de boekenweek aan zich. Daar uh, ga ik zo meteen even met je over praten. Ja. Uh, maar met jouw goedkeuring uiteraard gaan we eerst even luisteren naar uh, wat muziek... Uh, ja. van, uh, van Stevie M met de Poetry Man en komen we zo meteen bij jou terug. Keeps me up at night Muziek zo'n de ochtend van Stevie en The Poetry Man. Aan de telefoon heb ik schrijver Bart van der Boom. Bart, je vertelde net al even over jouw bekroonde boeken. Wij weten niets van hun lot over, over de houding van, het, van de Nederlanders... en ook wel de Joden in de, in de Tweede Wereldoorlog en vooral het gebrek aan kennis wat er destijds was over wat er allemaal gebeurde... in Duitsland en in Polen met, uh, met, met de Joden die daarheen vervoerd werden. Je geeft erover over een uh, lezing ook uh, vanavond in het kader van de Nederlandse Boekenweek. Uh, een boekenweek die ook in 1939 bij de start van de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Maar dat heeft vast geen linker met elkaar. Nee, nee ik wist het ook niet. Zeggen. Oh, nou, dat, is dan, uh, dat is dan puur toeval. In ieder geval, het, besta het bestaat dus al heel lang. Uh, is het nog steeds nodig, zo'n uh, zo nationale boekenweek? Is het nodig, ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ja, kijk, ik, ik, ik kom iedere week al in een boekhandel. Dus, dus mij valt het nooit zo op. Behalve dat ik plotseling het geen krijg. Um, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het wel een, een, een, een prima manier is om uh, allerlei boeken en schrijvers onder de aandacht van mensen te brengen. Ja. Um, ik, ik was, ja. Een van de gevolgen van die prijs was dat ik dit jaar voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst een uitnodiging kreeg voor het boekenbal. Um, en, en toen dacht ik ook, toen het daar rondliep, liep, ja, waarom, waarom doen we dit eigenlijk? Is Het niet gewoon een feestje uh, va van de boekenwereld voor zichzelf. Ja. Um, maar goed, toen ik later zag hoe, hoeveel aandacht het journaal dan weer aan zo'n gebeurtenis besteedt... toen dacht ik, ja, dat is ook alweer een, een soort gratis gelegenheid of gratis publiciteit... waarbij een heleboel uh, beroemde schrijvers, uh, die ook allemaal gratis komen naar zo'n feest... Uh, uh, uh, op het journaal en op de actualiteitenrubrieken weer een tijdje aan het woord laat. Dus ik kan me best voorstellen dat het als... als um, reclame uh, als voor het boek. Ja, als, als propagandamiddel, als reclamemiddel kan ik ja. me best voorstellen dat het eigenlijk wel werkt. Ja. ja en, en, is, en wat ik bedoel met is het nodig? Merk je bijvoorbeeld om je heen dat mensen, dat mensen minder lezen of weinig lezen... of uh, misschien wel te weinig Nederlandse boeken lezen? Nou ja, de, de, Ik merk het om me heen niet, want ik ben universitair docent... Dus onze studenten moeten gewoon lezen. Ze hebben uh, er geen keuze. <laughs> <Nee>, ze die hebben <laughs> geen keuze. dat doen ze ook wel. Uh, maar goed, de, de cijfers laten wel zien dat ontlezing bestaat. Ja, dat mensen uh, uh, steeds meer andere dingen uh, gaan doen. Waarbij ja. vooral de, de computer een, uh, een heel grote concurrent is. Ja, ja. en hoe, hoe zit je er zelf in? Is, is een boek lezen voor jou gelijk aan het lezen van een boek op een, op een iPad? Um, Nee, ja. Ik heb geen iPad, moet ik eerlijk toegeven. Of een e-reader, je hebt helemaal over een computer. Of lees je wel eens iets, zeg maar, iets ergens anders dan in een geschreven boek met, met blaadjes? Ja, ik, ik, ik, ik lees manuscripten en werkstukken en zo af en toe wel eens van het scherm. Um, maar dat, ik heb laatst wel gelezen dat dat echt aantoonbaar langzamer gaat dan lezen van papier. Hm. Maar uh, e-readers zijn zo mooi dat ik denk uh, dat dat de toekomst is. En ja. ik vond het wel grappig dat, dat ook, ook op die boekenweek, of dat of boekenbal werd er nog over gesproken in een toespraak. En er wordt ook gezegd: van, nee, het papieren boek, dat is toch eigenlijk iets wat altijd blijft bestaan. Net als de radio blijft bestaan na, naast de televisie. Um, maar ik, ik betwijfel dat, uh, dat nogal. Het, het lijkt mij toch heel waarschijnlijk dat we over vijf of tien jaar eigenlijk gewoon alles elektronisch lezen: uh, boeken, uh, brieven, maar ook de krant bijvoorbeeld. Of het. het uh, drukken en verspreiden van een krant is zo ongelooflijk duur. Ja. Dat het, het is haast niet te geloven dat dat zal blijven bestaan. Nee, je ziet het nu, hè? gisteren werd nog de, de, de correspondent gelanceerd. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen. Nee. Dat is een, een soort een nieuw initiatief van, uh, van de oude hoofddirecteur van NRC Next. Rob oh, op, ja, ja. Op, op Wijnwerk, samen met onder andere Femke Hosma, Jilbert Korsjes... die dus een, alleen online kranten nu gaan publiceren. Ja, ja. Uh, Dus inderdaad, dat, dat lijkt. Ik, ik, ik, ik zelf weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind het altijd toch. Uh, uh, en ik ben toch wel echt van die generatie. Wat is het? Ik zei huppelde de uh, Modern. Uh, ik heb ook een iPad. Maar ik, ik, ja, ja. ik vind het toch ook wel fijn om iets uitgeprint in mijn handen te hebben. Of zo. Of om een krantje gewoon even open te slaan. Uh, maar misschien ben ik dan alweer weer een generatie ouder. Inderdaad, dan, dan de mensen die over. Uh, <laughs> zo, zo snel gaat het dan ook wel weer. <laughs> ja. Pas op, je het wel achterhaalt. Ja. Um. Ja, nee, nee kijk, ik, misschien dat mensen het wel fijner blijven vinden... om, om met zo'n knisperend ding uh, in hun luierstoel te zitten. Ja. Maar eh, in ieder geval van kant, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat het op een duur gewoon niet betaalbaar is. Of dat je dat ding voor, voor, voor heel weinig geld uh, uh, gewoon toegestuurd krijgt per e-mail... of dat je ervoor kunt kiezen om een op papier te krijgen... maar dat het een heel stuk duurder ja. uh, zal zijn. Bovendien lijkt het mij wel een enorm voordeel als je uh, dat nieuws... ...op jou toegesneden kan krijgen. Ja, dat kan dan natuurlijk heel makkelijk... ...dat je een soort selectie van het nieuws krijgt. En ja. ja, dan kun je bij mij uh, alles over voetbal weglaten. Nou, dat scheelt in een hoop uh, in, in de kamp. Um, uh, dat lijkt mij eigenlijk wel een, uh, wel een heel mooi vooruitzicht. Precies. Dus, uh, bovendien, want als e-boeken... kijk ik, uh, ik, ...ik kijk hier tegen mijn boekenkast aan... ...dat is toch weer een hele wand vol papier... Um, ja, dat, dat is natuurlijk wel iets waar we allemaal wel aan gehecht zijn, zo'n boekenkast. En je kunt er een beetje aan zien wat je zo al hebt, hebt gedaan in de loop van je bestaan. Ja, schrijven kun je niet in de huiskamer hebben zonder zo'n mooie grote boekenkast. Nee, dat is waar. Aan de andere kant, ik had al die boeken die ik gelezen heb liever eigenlijk in elektronische vorm. Dan kon ik ze veel makkelijker doorzoeken. Uh, je, je, je kunt er ook aantekeningen in maken. Uh, ik zou er zo, als ik er iets uit wil citeren, kan ik het zo even, even knippen plakken. Ja. Uh, het is toch een beetje raar dat, dat, dat nu auteurs. Eerst achter een computer met heel veel moeite een elektronisch bestand maken. Dat de, de uitgever op de papier zet. En dat allerlei mensen daar vervolgens onderzoek aan de hand daarvan doen. Daar weer stukjes uit gaan zitten overtikken om dat weer verder te gebruiken. Dat, ja. dat is wel een beetje primitief in deze tijd. Jij staat er heel modern in zo te horen. Ja, nou ja, ik denk dat het, dat het gewoon de toekomst heeft. Ja. Uh, en, en het lijkt mij helemaal niet zo gek als ik gewoon uh, mijn hele boekenkast op één USB-stick heb. En ik kan me niet voorstellen dat het daar niet heen gaat. Ja. Het uh, grootste probleem is natuurlijk nog steeds dat uitgevers zeggen dat alles wat je elektronisch maakt, dat je dat kwijt bent. En ik geloof dat dat wel klopt, want ik heb, ik heb even gezocht, want ik kon mijn eigen boek al downloaden. Oh, ja. uh, dus uh, dat, dat is toch wel een, een, een, een, een tamelijk onoplosbaar probleem, lijkt me. Ja, dat blijft dan een, een, een, een, een uitdaging, maar dat is allemaal een beetje lange termijn toekomst. Als we even gaan naar de korte termijn toekomst dus vandaag. Ja. Jij geeft vanavond een lezing, hoe, hoe ziet jouw dag er verder uit? Ga je je heel hard nog voorbereiden? Of... Nou, die, die, die lezing is een lezing over mijn boek. En uh, zo'n lezing heb ik het afgelopen jaar niet meer gegeven. Um, dus daar hoef ik niet zo heel veel meer over na te denken. Uh, Hoewel ik die lezing wel steeds een beetje bij uh, punt. Als ik denk, nou, dit, dit kan nog even iets korter en dat kan nog iets uh, pakkender. Um, maar dat is een kwestie van uh, usb stick bij me steken en, uh, en, en op pad. Um, en wie kan je uh, luisteren vanavond naar jouw uh, lezing? Ik, ik heb geen idee. Mensen die zich hebben opgegeven bij boekhandel stevens in Hoofddorp. Maar in ik, ik, weet, ik weet niet wie vanaf afkomen. <laughs> is het de grote zaal, weet je dat wel? Heb je enig idee van uh, hoeveel publiek daar het, zit? Het is, het is in de boekhandel, uh, voor zover ik weet. Oh ja. En uh, nou, ik weet niet, daar zullen enkele tientallen mensen op afkomen, neem ik aan. Ik, ja. uh, ik, weet, ik weet het eerlijk gezegd niet. Is, is dat nog, nou ja, je staat natuurlijk voor de klas, dus voor jou is dat, ik kan me namelijk voorstellen... als je schrijver bent dat het nog spannend is om opeens voor een groep mensen te staan... maar als je hoogleraar bent, dan ben je eigenlijk niet anders gewend natuurlijk. Nee, nou, ik ben geen hoogleraar. Ik ben, ik ben nederig universitair docent. Nou, ja. Maar goed, ik, ik sta wel geregeld voor studenten. Ja, dus nee, hier, hier word ik niet zenuwachtig van mij. Nee. Bezoek jij zelf ook nog andere lezingen tijdens die boekenweek? Nee, <lacht> nee eerlijk, ik eerlijk gezegd niet. <lacht> anders schrijvers <lacht> interesseren jou niet zo. Als ik mijn... Mijn, mijn oud-collega uh, Henk Wesseling, die hoogleraar bij ons was, die zei, die zei altijd spot het, ik lees niet graag andermans teksten. <laughs> <laughs> ja, ik wil misschien ook niet graag andermans lezingen. Nee, het is, het is, het is toevallig. <laughs> het is ja, ja. Toevallig. Dat zou ik ook zeggen nu, ja. Ja. <laughs> Nou, dat snap ik. En, en, en, wat, wat is bijvoorbeeld, uh, daar ben ik dan altijd even benieuwd naar, ja, als schrijf, wat is het laatste boek wat je zelf hebt gekocht? Dan wel digitaal, dan wel in, in, in, in gedrukte boekvorm? Het laatste boek, nou, ik heb... Ik heb gisteren twee boeken gekocht, maar die waren tweedehands. Het laatste nieuwe boek wat ik heb gekocht en gelezen. is een echte bestseller, namelijk De Vergelding van Jan Brokken. Uh, dat ligt overal op grote stapels. En dat, dat gaat was... over? Dat gaat over Roon. Hij is opgegroeid in Rome, dat ligt bij Rotterdam. Mm -hmm. En het, het, is een, het is een reconstructie van een vergeldingsmaatregel. die daar tijdens de oorlog is getroffen. Aan het eind van de oorlog is daar een Duitse soldaat die op stad was met uh, zijn uh, liefjes, meisjes uit het dorp... is hij tegen een hoogspanningsdraad aangelopen die daar over de weg lag. En die man is daarbij omgekomen en vervolgens hebben de Duitsers als strafmaatregel... Uh, zeven mannen uit het dorp doodgeschoten, publiekelijk, oh. op de dijk. En daar gaat het boek over de vergelding. Ja, dat is, dat, is een, dat is een heel drama geworden en hij reconstrueert in dat boek op een tamelijk spannende manier hoe dat is gegaan. Okay. Uh, en het is een enorme bestseller geworden. Het is, hij stond zelfs eventjes boven Fifty Shades of Grey. Oh, dat wat is een wat, hele prestatie. Dat, dat bedoel ik maar. Ja. Dus dat is ook wel een reden dat ik dat ging lezen. Ik dacht van, goh, het is, dus, het is geschiedenis, het is ja. gebeurd, het gaat over de oorlog. Ja. Hoe doe je dat? Een boek schrijven wat zo goed verkoopt. Precies. Maar het, ja. da dank Bart, met die tip gaan we afsluiten voor jou. Dank voor jouw bijdrage en uh, heel veel succes vanavond. Dankjewel. Oké, okay, fijne dag. Dat was Bart van der Boomschrijver. En daarmee uh, komt een eind aan ons programma Dit is de Nacht. Uh, we hadden honkbal vannacht. Nederland heeft helaas niet de halve finale gewonnen. Uh, we hadden allerlei andere leuke onderwerpen. En nu neemt het uitgebreide Radio 1 -e het over.